Deze foto die zag ik dus, uh, ik zag pas deze foto uh, op mijn, uh, die ik nu op mijn iPad toon, uh, die zag ik voorbij gaan, maar aan de voorkant opgenomen. En volgens mij is het de Arabier. Ja, voor, uh, voorbij gaan, op internet zag je die foto op internet, ergens? Ja, op internet zag ik die foto en toen dacht ik, joh, dat is, dat is, zo'n foto heb ik ook, maar dan vanaf de andere kant. Dus dan moet op, op dat moment, ik denk ergens in de jaren 60 of de jaren 50, is dat de jaren 50 of 55, zeg maar, dan, uh, dan moet je dus uh, dan moet dus iemand op datzelfde moment in de buurt geweest zijn die uh, hoe heet het? Die, die ook die foto gemaakt heeft en die waarschijnlijk de mij heeft ge, uh, gefotografeerd ook, want ik stond te fotograferen. Dus ja precies. Dus, maar jij weet nu waar ik je die foto niet. hebt gezien. Ik weet nee. Waar is deze gemaakt, weet je dat? Ja, op de hoek van de, waar nu zeg maar de, de einde van de... Sint-Ubertus. Ja, Sint-Ubertus-viaduct. Uh, ja. En hey, Roe, jij kent die figuur? Hoe heette die? Uh, ja, wij noemden hem de Turk of Rembrandt. En hij had altijd een hele grote lorrenzak voorop. En dan tussen het zadel en, de, en het stuur had hij een hele grote zak. En dat... Alle rotsen die hij maar kon vinden en verkopen, dat had hij daar altijd in zitten. En dat was, hij leek ook echt een Rembrandt. Als je in de schilderij van Rembrandt van met die tulband, sprekend, snor, baard, alles had hij.